Activisten betwijfelen of vrouwen in het land meer vrijheden krijgen door de opheffing van de moraalpolitie in Iran. Een hoge functionaris binnen de regering zei dat de zedenpolitie wordt opgeheven en dat de taken wellicht worden overgenomen door de rechterlijke macht. De moraalpolitie is verantwoordelijk voor de handhaving van de kledingvoorschriften voor vrouwen in Iran. De hoge commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Turk, brengt een vierdaags bezoek aan Oekraïne. Hij zal spreken met autoriteiten en met slachtoffers onder wie familieleden van vermiste burgers en krijgsgevangen genomen militairen. Vorige week beschuldigde Turk Rusland van mensenrechten schendingen. Bij Vaarwater in Friesland worden de borden voortaan in het Fries geplaatst. Bij Ritse werd een eerste bord met onderschrift opnieuw bestikkerd met tekst in het Fries. Er waren al afspraken over borden langs de weg. Met de nieuwe borden komen daar ook de Friese wateren bij.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 En het weer. In Limburg kan wat mot sneeuw of motregen vallen. Vannacht in de Limburgse heuvelskans op wat echte sneeuw. Morgen af en toe lichte regen of motregen. In de middag wordt het van 6 graden aan zee tot rond de 3 graden landinwaarts. De wind blijft noordoostelijk. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Right. Oh. oh, love was out to get me. No, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Oh, then I saw her face. Not a trace of no doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. It's all a thing. Now I'm a believer. Not a trace of no doubt in my mind.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 En met die rauwe stem, nam die tal van het stemmen op, eh, nummers op, waaronder, hoe was het? En in het nu zich deze nummer.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 It's so bizarre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 Bum, set, Oh ja, yeah. typisch Lammens. When I was young, I felt the need of love.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 Je vais seul car personne ne je Nooit in Frankrijk geboren dan Françoise Ardi. Die haast spreek je niet uit, hè? Hardy Ardi. Prachtig jeugdsentiment. Wat ook voor mijn jeugdsentiment is, dat waren de Rolling Stones. Als kind was ik verknocht aan de stones en draaide dit nummer grijs op mijn zolderkamertje. Mooie herinneringen ik kan muziek toch opwekken met Honky Tonk Women. Oh, rust is lekker uit. And here's the we can do I didn't days I'm at a, a gin so. Just for a ride She had to, She had to leave me right, me right across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 Oh la belle vie Sans amour Sans soucis Sans problème Oui la belle vie On est seul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 Sans, souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste, et on... ...Sasha Destel, alweer overleden in 2004. We gaan naar Britney Spears, mijn lievelingetje, dat gekke meisje. Ik hou van gekke meisjes. Al haar liedjes lijken wel een aanklacht aan het adres van die allesoverheersende vader. vader. Wat vraag ik me af, was die vader haar niet zo sterk in de smize hield? Was die wispelturige zangeres dan wel zo'n grote wereldster geworden? Het showbizleven is hard... Keihard, vooral aan de top. You drive me crazy.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 This park is melting in the dark. All the sweet new ice is flowing down.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 Tot volgende week.